Uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De NS wil het geld terug dat voormalig topman Timo Huges als bonus kreeg. Huges kreeg maximaal 86.000 euro voor goede prestaties van de spoorvervoerder in 2014. De NS start nu een procedure om het bedrag terug te krijgen. De topman nam eerder deze maand ontslag. nadat de Raad van Commissarissen van NS het vertrouwen in hem had opgezegd. Hugus had onjuiste en onvolledige verklaringen afgelegd over aanbestedingen in Limburg. Uitkeringsinstantie UEV is bang voor grote problemen bij de uitbetaling van de WW-uitkeringen. Wie na 1 juli in de WW komt, moet elke maand zijn bijverdiensten melden om de uitkering te behouden... Het gaat dan om het loon waarbij onder meer toeslagen en vakantiegeld zijn meegerekend. Vaak moeten mensen dat bedrag zelf uitrekenen. Het UWV houdt er rekening mee dat iedereen dat de eerste maand verkeerd zal doen, wat tot uitbetalingsproblemen zal leiden. Het UWV heeft 5 miljoen euro uitgetrokken voor een voorlichtingscampagne. Al-Qaeda ontkent dat de Algerijnse terroristenleider Belmokhtar is gedood. Dat is te lezen op verschillende jihadistische websites. De Libische regering maakte eerder deze week bekend... dat Belmokhtar was omgekomen bij een Amerikaanse luchtaanval in het land. De Amerikanen hebben de aanval bevestigd... maar konden nog niet met zekerheid zeggen of Belmokhtar ook daadwerkelijk is gedood. Belmokhtar was onder meer het brein achter de aanval... op een Algerijns gascomplex twee jaar geleden... Honderden buitenlandse werknemers werden toen gegijzeld... en tientallen mensen kwamen om het leven. Tafeltennister Lee Ji heeft bij de Europese Spelen in Baku de finale bereikt. Eva Odorova was niet opgewassen tegen de Nederlandse. Binnen een half uur was de partij gespeeld. Het werd 4-0. Het weer bewolkt en buien, alleen in het zuidwesten blijft het droog. Er is vandaag ook wat zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan twee files die ook met elkaar te maken hebben. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Bad 4 kilometer. En daardoor ook file op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Bad 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het beleeft ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live! Met, met, nu de Watertoren. Ik zeg het nog maar even: We praten met uh, Henry Rukker. Gepresenteerd Watertoren Sport, een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag hebben we Piet Koper te gast. En wie Piet Koper zegt, zegt krolletje. En wie krolletje zegt, zegt basketbal. We gaan natuurlijk praten over de Zandvoortse basketbalvereniging de Lions... die dit jaar 50 jaar bestaat. En we draaien natuurlijk de muziek van Piet Koper op een heel bijzondere dag, want u weet het allemaal... vanavond om half zes verzamelen bij het gemeentehuis... want daar gaan we het wereldrecord haringhappen breken. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Maar eerst dus Piet Koper en zijn muziek. Wij zijn allemaal wakker hier, maar I May Not Be Awakened... en ja, is zijn eerste keus. Prachtige muziek, zweeftevenmuziek noemde de gast van vandaag Piet Koper het. Waar komt dat vandaan, zweeftevenmuziek? Dat is een uh, collega van me, een vroeger collega, Jan Holloek. Helaas veel te vroeg overleden. En inderdaad, mijn werk draaide ik ook wel eens jaar, uh, wel rustig. Zodat de anderen daar niet uh, van in slaap vielen. En die had het dan altijd over zweeftevenmuziek. ja, die was meer een, uh, een aanhanger van... Uh, en dat soort dingen. Dus ja, een grote verschil kan je eigenlijk niet hebben. Nee, dat is zo. Maar ik vond het wel een leuke, een leuke benaming. zweeft even muziek. Dat, is dat geeft het helemaal goed aan, ja. Hé, hey, en jij bent uh, geboren in Zandvoort. Je woont je hele leven al in Zandvoort. En je hebt de bijnaam Krolletje. Waar komt dat vandaan? Uh, mijn eerste schoonmoeder, die. Dat was trouwens de enige die dat altijd vertelde. Die zei van dat komt van. Uh, een, het, een uh, soort mof waar je dan je handen in stak. En dat noemden ze vroeger een krol. Nou, er is helemaal niemand die dat kan bevestigen. Een uh, veel betere verklaring van de bijnaam krolletje... die komt van uh, de familie. En dat was zo als mijn opa... dus het Dirk krolletje, dat was de eerste, dat was de eerste krolletje. Uh, als mijn opa flink uh, had gedronken... en hij was uh, lichtelijk tot zwaar aangeschoten... dan deed hij altijd de kronse katena. Ja, ja. Dus vandaar dat wij een krolletje. En mijn vrouw beaamt dat. <laughs> dus ze zegt, dat zou best wel eens kunnen. Want uh, mijn opa, krolletje, dat was op zich weer een zoon van Fileman. Die heette uiteraard ook Koper van zijn Maar er waren geloof ik uh, 3471 kopers in Zandvoort. Dus dat werkte niet. Net zoals trouwens de papen, de zwemmers en de keurs. En de kerkmannetjes. Dus elke... Uh, ...recht zandvoerder. Die had een bijnaam of scheldnaam zoals ze dat altijd noemen. En dan kom je er niet inderdaad in het hele, hele vreemde dingetje van Kees Scheidt in de Hoogte Krolletje. Judiki, dat was dan een broer van mijn opa. Oche ook een broer en Hissepeen ook een broer. Maar dat mijn uh, overgrootvader, dat was dan een fileman, maar dat is dan het vreemde. Daar stopt ook de naam fileman. Want zijn zoons, die hebben allemaal weer een eigen bijnaam. En... Ja, die gaat dan tot op de dag van vandaag door. Er komen dan ook geen nieuwe bijnamen bij. Ja, misschien sommige die uh, dan, uh, weet ik wel wat, uh, schuifdozen of zo, weet ik wel. Maar dat zijn dan meer uh, namen om, om, die, die nu vandaag de dag een beetje ontstaan. Maar echt het oude idee van de bijnamen, uit antwoord, dat, uh, nou, dat is denk ik bij de vorige generatie wel, de voorvorige generatie wel gestopt. Het is vandaag een bijzondere dag. Ah, jullie bestaan 50 jaar. Gefeliciteerd daarmee, hè? Lions. Ja. En B, het is de, de dag waarop het wereldkampioenschap, of hoe noem je dat, het wereldrecord, wereldrecord haaringhappen. voor het uh, Guinness Book of Records, geloof ik, is het dag bedoeld. Al gaan we straks nog even, be uh, even bellen. Maar ga jij ook? Wij gaan ook, ja. Met, uh, mijn vrouw gaat mee en uh, de buurgras slepen we mee. Mijn kleinzoon gaat mee, die halen we vanmiddag mee van school, doe ik elke vrijdag, halen we van school op. En die gaat ook mee. Die lust weliswaar geen haring, maar die gaat mee. Maar zo kom je wel aan 1500. Ja, nou ja, moet er moeten er 1500 komen. Dus je moet iedereen meesleven die een beetje daar in de buurt loopt. En alle kennissen en zo ook. Jij bent uh, het 50 jarige geheugen van de basketbalvereniging Lions. Het is inderdaad zo'n 50, 60 jaar geleden dat het basketbal begon in Nederland, hè? Ja, ergens, uh, ja, het was begin jaren 50 of zo, denk ja. ik inderdaad, ja. Ja, het was, ja, het was 62 bij ons hm. in Utrecht. Toen was Gares Sideris bekend hè? Ja. natuurlijk uit de basketbalwereld. De man die Taveno opzette, onze schoolvereniging, wij speelden toen in een, in een parochiehuis op Hoograven. Helemaal vol met mensen, maar het was het begin van het basketbal. Later overgegaan SVJ natuurlijk, mm. met de Amerikanen. Maar hoe is het bij jullie gegaan? Je, je weet dat nog? Uh, nou, op een gegeven ogenblik uh, kwam Rolf Schouder. Ik weet niet of het Rolf Kato was. Dat is ook een van de oprichters. Alleen die staan een beetje helemaal in de vergetelheid geraakt, maar naar mijn gevoel waren er drie man toen bij de oprichting betrokken. Dat was Rolf Schouten. Dat was ook de eerste voorzitter. En die is, uh, ik geloof, tien jaar wel voorzitter geweest. Als het niet langer is geweest. Rolof Katao. En, uh, hoe heet het, uh, Rob Schuiten van Rabbeltje. Die, die, die, die, die was, ik geloof, iets van penningmeester. Wat ik me kan herinneren. En uh, Rolof Katouw die kwam weer, althans zijn vader, die kwam weer uit de korfbalwereld. Ja, ja. Nou, ik heb ook heel lang gekorfbald. En mijn zussen heeft gekorfbald. Mijn vader is toch coach geweest van een team waar ik heb uh, gekorfbald. Dus waarschijnlijk is die op een of andere manier nog in die korfbalhistorie gedoken. Die heeft daar nog wat namen. En toen op een gegeven moment was Rol Schouten die, die, die stond voor de deur. Of ik wilde gaan En ja, Nou, ik vind het best lang kijken. gaan kijken. Ja, basenballen kenden we niet in Zandvoort. Of, ik, wist eigenlijk, ik weet niet of ik dat überhaupt wist, dat basenballen toen al bestond. Geen idee. Maar in Zandvoort was hij inderdaad nog nooit geweest. We hadden wel honkbal gehad en, en, en, en, en, en nou, bijna alle sporten. Toen is ooit uh, dat basketbal begonnen. En toen is het onder de vleugels gekomen, dacht ik. Of ontstaan uit, dat weet ik niet meer. De, sporting, de toenmalige sporting Club Zandvoort. Die had, dat was een vereniging mm -hmm. met... Uh, we hadden allemaal badminton geloof ik. Volleybal, basketbal. Uh. En toen, uh, nou heel gauw daarna... Is dat op uh, eigen benen gestaan door... Uh, nee op, uh, hoe heet het, op het, uh, de dorp schouten die was een hele de pusher Dus die uh, was daar allemaal uh, flink mee bezig. En daar is, en toen is het ook uh, langzaam gaan groeien. Leuk, eerst, eerst een paar jaar nog in de, heet het, het -huis gespeeld, waar nu uh, Martin Schilder staat, de, de Volkswagen de mm -hmm. dealer in Haarlem, Leidse vaart daar. En, uh, nou ja, dat was een oude bollenschuur, dus. Weliswaar met een restaurant, dus het was niet, een op, niet alleen een opslagplaats, maar meer een, een een handelsplaats, een soort uh, bol af, een bolle afslag, wat jullie de visafslag afslag hebben, en een bolle afslag. Ja. Een restaurantgedeelte, dat jullie zo heel, heel minimaal allemaal. Je maakt. bent jaren penningmeester geweest, je bent erelid, je bent nu lid van de jubileumcommissie en jij speurt naar oud leden. Dus als ze luisteren, ja. opgeven jubelcom at of me bellen, of me aanspreken, of me van de fiets afhalen. Maar geef je op, want we willen er minimaal duizend hebben. Hoeft niet in het Guinness Boek of Record. Maar we willen er minimaal, nou, duizend oud-leden willen we zoeken. En als er er honderd van komen, dan zijn we al heel erg blij. Eén, dus... Eén zal er in ieder geval komen. Een oud-lid, een heel bekende Nederlander, Alan Clark. Laten ja. we even naar hem gaan luisteren. Ja. Goed idee.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 Muziek van een oud-lid van de basketbalvereniging Lions in Zandvoort. Alan Clark met zijn vader. En uh, hopen maar dat hij weet dat het 21 augustus is... dat jullie officieel 50 jaar bestaan. Piet Koper, onze gast van vandaag. Ja, 21 augustus is de officiële datum. Maar we vieren het jubileum op zondag 20 september. Uiteraard in de Sporthal, Waar we ook ons 40-jarig jubileum hebben gevierd. Dus nogmaals, geef u alle op. Alle oud-leden. En we zijn ook op zoek naar teamfoto's. Dus geen actiefoto's van individuele spelers. Nee, wij zoeken teamfoto's. Zodat we die op onze Lions-website kunnen plaatsen: TheLions.nl of op onze Facebookpagina, The Lions elkaar, Zandvoort. En via de website kunnen ze jou ook bereiken, die oudleden? Via de website, daar, staat ook het, uh, daar is een apart tapje voor de 50 jarig jubileum. En daar kunnen ze ook het uh, nummer, het uh, e-mailadres vinden. ...en nadere informatie over het jubileum. Heel leuk. Je bent eigenlijk vanaf de start lid geweest van de Lions... ...in het proftijdperk. Want dat is het ja, geweest. Dat, ja. Wat weet je daar nog van? Uh, ik weet dat wij op een gegeven ogenblik... Uh, nou, ...het begin heb ik wel meegemaakt. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat uh, contractbesprekingen... ...tussen hele grote dikke aanha aanhalingstekens... Uh, ...met uh, Lex Kroder. Die zat toen de tijd, dacht ik, in uh, SVE, maar dat weet ik niet zeker. Dat zat hij. Ja, en uh, Rob Bogaert, die uh, kwam volgens mij ook uit, uh, uit SVE, maar, dat weet ik niet, maar Lex die kwam volgens mij wel uit SVE. Nou, die, uh, die, had toen, uh, of die kwamen toen naar Zandvoort, uh, dat had Rolsch uiteraard geregeld, want dat was zo'n. Uh, ja. ja, maar dat was een uh, vertegenwoordiger, maar een hele goede vertegenwoordiger. Die regelde inderdaad uh, van alles. En daar zijn we toen mee begonnen met Lex. En uh, ik weet dat wij. Uh, maar dat was ja, eind jaren zestig, was dat trouwens al. Hoor. Dus het ging regelrecht uh, regel uh, sky-high toen allemaal. Maar ja, je moest wel vanuit de onderbond, of weet ik wat, district heette dat toen, geloof ik. We kregen geen uh, vrije doortocht. Dus we moesten wel al die klasses doorlopen. Dus het duurde een aantal jaren voordat we in die eredivisie waren. Nou, toen kwam inmiddels. Uh, ik weet wel dat we Mike Childress, onze eerste Amerikaan. Ja. Rol Schouten van het vliegveld had hem afgehaald en daar waren we ergens in Amsterdam aan het spelen. Ik geloof tegen Aston. En toen kwam hij daar dan binnen, nou, dat, dat, dat. Nou, je, je keek je ogen uit, want we kenden natuurlijk wel lange Nederlanders, ja. maar dat waren, nou ja, heel oneerbiedig gezegd, allemaal van die bonkige boeren. Maar dan, ja, daar kwam zo'n Childress binnen, die was ook twee meter dertien of zo. Onvoorstelbaar. En die was ja, hartstikke ja. soepel joh, dat, dat, dat kenden we nog niet van de lange mensen in Nederland, nu is het heel normaal. Maar... Ja. Het was toen echt een uh, bijna het achtste wereldwonder. Wij speelden toen heel veel op de vliegbasis Soesterberg. Want daar zaten ja. natuurlijk een hoop van die gasten. Ja. Dat was ontzettend leuk hoor. Ja. ja, daar zijn we ook nog een keer geweest. Van Dirk van den Nulf, mm -hmm. Dat was ook een van de mensen van Sporting Club Zandvoort. De, ik dacht de badminton tak. Die was sportinstructeur op, uh, op Soesterberg. En die heeft wel eens een, uh, een wedstrijdje geregeld tegen daar gelegen de Amerikaanen. Oh, hele leuk ding. Ik ben trouwens weg. nooit zelf geweest, maar ik weet dat het toen wel uh, nou, was geregeld was. Dat was echt heel leuk. Ja. Dat is echt goed. Hey, in 1970, en je hebt Ron Schouten al genoemd, toen waren jullie organisator van het eerste Lustrum toernooi. Ja. Weet je nog wat daar gebeurde? Uh, ja, want uh, ik weet wel bij. Uh, we waren toen het idee van nou, we gaan, uh, we wilden het eerste Lustrum vieren. Nou, dat kan je met een stukje in de krant doen. Maar ja, we waren net allemaal goed in die uh, uh, up to the sky. Dus uh, we wilden dat uh, groots vieren. En uh, we hadden toen wat, uh, wat teams uitgenodigd. Twee uit België. Racing Fort en Bus Fruit. Dat was een club uit Lier. Ja, ja. Bus Fruit en uh, Racing Fort. Daar speelden toen ook Amerikanen in. Ook omdat... dat was echt, uh, nou, het waren echt wereldwonders hier. Ja. En we hadden dan uiteraard SVJ. Die uh, uit, uh, uit Utrecht. En volgens mij ook een, uh, een club van Amerikanen uit Soesterberg. Die speelde hier ook. En Banik Ostrava, dat weet ik ook nog oh, wel. Uit de toenmalige Tsjechische ja. Maar ja, daar moest je dan contact mee hebben. Maar dat ging natuurlijk... Ja, ik spreek uh, heel weinig uh, Tsjechisch. Maar we hadden gelukkig uh, toen de tijd Karla Kamkova. Dat was een Tsjechische. En die vertaalde toen keurig netjes alles wat wij daar naartoe stuurden in het uh, Tsjechisch. En wat zij terugstuurde in het, uh, het Hollands naar ons. Dus dat was toen ook prima geregeld. Mooi, mooi, mooi begin ook. Ja, hele leuke, hele leuke tijd. Heel, heel veel uh, werk, maar toch uh, heel leuk. Ja, hoeveel leden hebben jullie nu? Uh, we hebben één het nieuwe seizoen. Nou, dan gaan we met één seniorenteam verder. Dat is alleen een heren seniorenteam, helaas. We, we kunnen niet genoeg uh, vrouwen op de hakken krijgen... om uh, ook het mm. dames team te continueren. Maar we hebben een stuk of... Nou, ik geloof wel acht, zeven of acht jeugdteams. Dus we zitten tegen de 100 aan, inclusief recreanten en dat soort zaken. Dus even over de 100. Dus Leuk, dat is niet de, slecht. Nee, nou, ja. het is voor, voor zo'n zo clubje in zo'n dorpje met afkalvende belangstelling voor sport in het algemeen. Het niet alleen hier, maar overal. Dus we doen het redelijk goed. Okay. Er zit uh, lekker nieuw Elan in de club. Dus nou, het gaat de goede kant op zegt het uh, erenlid van de basketbalvereniging de Lions... en dat is Piet Koper, onze gast vandaag. We draaien ook zijn muziek. Een wat merkwaardige muziekkeuze eigenlijk, uh, Piet. Ja, ja ik heb, uh, dit zijn nummers die zijn nou, 20, 25, 30 jaar oud, denk ik sommige. Die zijn zo goed dat ze zijn blijven hangen. En ik heb in mijn geheugen van de afgelopen 20 jaar wat gedaan... wat is daar blijven hangen? Ja, er is alleen iets van Josh Groben, maar dat dacht ik naderhand dan. En uh, Andrea Bocelli. Maar voor de rest is er eigenlijk uh, niks, uh, niks blijven hangen. Dus dan moet dit toch een hele, hele goede muziek zijn die ik heb bedacht. We hebben in ieder geval klaarstaan. I will find you. Dat is een hele mooie. Want? Da luister maar. Die is zo verschrikkelijk goed. door Piet Koper, gast van vandaag in de Watertorensport, waarin we pra praten over uh, het jubileum, 50-jarig jubileum van de Zandvoortse basketbalvereniging, de Lions. Dat was een heel mooi nummer, het. Ja, uit de film uh, The Last of the Makens, de soundtrack uit die film. En uh, nou ja, het, uh, het zweefteven zweeft gehaald is weer heel hoog en prachtig. Ja, je, echt kippenvel. Echt kippenvel kippenvel. kippenvel. Ja, kreeg je ja, inderdaad, hè? Ja. Dat is echt. Uh, Roepel is van. Ik, ik weet nou nog niet welke muziek ik op mijn begrafenis of crematie wil horen. Maar ik denk dat dit er uh, wel uh, eentje is die erbij gaat doen. Ja, maar daar zijn we nog niet aan toe, joh. <laughs> nee, maar Vanaf uh, 76, 77 ben jij uh, penningmeester, ledenadministrateur en secretaris van de vereniging geweest. Ja, ja uh, de functie penningmeester, ledenadministrateur, die was toen aan elkaar gekoppeld. Aha. Uh -huh. En je had dan ook nog apart, uiteraard, de secretaris. Dus ik heb een tijdje dat pledeadministratie en hoe heet het, penningmeesterschap gedaan. Maar ik ben ook de hele tijd secretaris geweest. Maar dat waren allemaal van die uh, doe-functies. Kijk, voorzitter, dat noem ik dan een, een praatfunctie. Dat, uh, maar dat, uh, dat is niet mijn, hoewel je ja, als je ze zo hoort, het is niet <lacht> mijn ding. Als zou zeggen, ik uh, wapper liever met mijn handen. En dan zijn die functies uh, uitermate volgens en dat kan je ook heel veel betekenen voor de vereniging. Wat je ook deed was fluiten. Fluiten, ja. Ik heb een aantal, moet uh, ik even denken... een uh, aantal cursussen gedaan. Niet, niet alleen ik trouwens hoor. Uh, Olaf en Meulen, uh, Rookers uh, Driehuizen... Joop van Nes uiteraard, Ella van Nes We hebben allemaal allerlei uh, cursussen gedaan. En dan begin je geloof ik met de F. En daarna zijn we nog doorgegaan voor een uh, E-diploma. Uh, e en uh, nou, dan mag je wat, uh, wat leukere wedstrijden fluiten... En dat was ook uh, heel leuk. Alleen, uh, ik heb dat tot uh, op een gegeven moment, ja, eind jaren negentig... ben ik een beetje helemaal uit het uh, sportgebeuren uh, verdwenen. Uh, nee. nee, eind jaren tachtig zal dat geweest. 87 uh, hartafval gehad en ja, dan wordt het allemaal wat minder. Uh, knieën wilden toen de tijd al niet, uh, niet meer erg mee. 83 geopereerd, dan uh, linkerknie. Nou, is eigenlijk nooit meer helemaal jovel geworden. Ik ben nog wel de eerste de beste wedstrijd die ik na mijn revalidatie meedeed, ging er weer erin En ja. nou, kopen het dat uh, moet je maar niet meer doen. maar de rolstoelbaas of zo Dat is trouwens ook nooit van gekomen. Maar uh, ja, door eind, uh, ja, eind jaren 80 begin jaren 90 ben ik een beetje... Ja, dan heb je ook niet zo gek veel uh, binding meer uh, met de vereniging. Dus dat verdwijnt dan een beetje allemaal. Nou, op een gegeven moment uh, was mijn dochter... Uh, uh, Emma die was uh, zo uh, oud als dus op het Dus ja, dan kom je er weer een beetje mee in aanraking. Uh, Bart die uh, van 1990, die, uh, die werd op gegeven ogenblik uh, 14, 15. Nou, dan kom je ook weer. Die wilde ook gaan basenballen. Dus dan rolde je weer een beetje zo uh, die vereniging in. Nou, dat basenbal dat fluiten kon ik op zich nog wel doen. Alleen ik heb een afspraak, ik wil wel fluiten. Maar dan vooral bij uh, de, de, de jongere jeugd. Kijk, als ik uh, bij uh, onder 16 of onder 18, daar moet je veel meer bewegen en rennen en dan moet je bovenop zitten. Nou, en fysiek lukt dat gewoon niet meer. Dan moet ik dat ook niet doen, want dan benadel ik alleen maar die teams en daar zitten ze niet op te wachten. Die verdienen gewoon een fitte scheidsrechter. Maar bij die kleintjes uh, kon, kon ik nog makkelijk meekomen. En wat ik dan uh, heel erg leuk vond, is dat de oude rot, want zo kon je me inderdaad gaan noemen. En dat er dan gewoon een, een jeugdige fluiten die net dat jaar zijn F-diploma had gehaald of het jaar daarvoor, gewoon lekker met z'n tweeën, dan kan hij altijd nog wat op, uh, opsteken. Dus heel leuk was dat ook. Jullie doen veel aan jeugdbegeleiding tot scheidsrechter en opleidingen? Ja, je, je moet als uh, basketbalvereniging, moet je gediplomeerde scheidsrechters hebben. Dat, uh, dat begint dan met het F-je, dat is het, het laagste niveau. Daar hebben we vorig jaar, of het afgelopen seizoen, geloof ik, uh, 30. Jeugdleden hebben een F-diploma gehaald, dus dat wordt echt wel gepusht. Nou, dan kan je een aantal jaren kan je gewoon uh, blijven als, als f fluiten. Maar ja, vanuit die 30 hopen we dan dat er weer een aantal doorstromen. Die zeggen, ja, ik vind dat fluiten zo leuk. Van ik wil wel verderop uh, scheidsrechter. Dus uh, dan ga je naar de E en dan ga je naar de D. Ik weet niet hoe dat allemaal zit. De A zal wel niet, uh, dat is dan internationaal. Maar dat, uh, dat zit er dan denk ik niet in. Maar goed, je weet het nooit. Je maar moet beginnen bij de app. En daar doen ze heel veel aan in de vereniging. Dat is best veel. Dertig. Ja, ja. ja het, het ligt er maar net aan hoe je dat allemaal inpakt. Hè. Dat wordt allemaal leuk verpakt. En met een uh, hapje hier en een verhaaltje daar. En een filmpje geloof ik, hebben ze vertoond of zo. Je moet toch die meute enthousiast maken. En dan komen ze wel. Ze komen niet vanzelf naar je toe. Je moet ze ophalen. Wat leuk. Maar dat geldt voor alles trouwens. Niet alleen voor ons. Jij noemde straks ook even rolstoelbasketbal. Hebben jullie een, een afdeling rolstoelbasketbal? Nee. Ook nooit, uh, nooit over uh, gedacht om daar aan te beginnen. Ook nooit vragen uh, geweest vanuit uh, de gemeenschap van... Uh, kunnen jullie eens kijken wat uh, rolstoelbasketbal voor uh, Zandvoort zou kunnen betekenen? Dus daar is nooit... Uh, en die spelen dan de, waarschijnlijk in Haarlem? Nou ja, zal, ik, ben, ik heb er nog... In live althans, nog nooit een wedstrijd gezien. Ik weet ook bij God niet uh, hoe dat allemaal... Uh, of het hier in de buurt überhaupt uh, is rolstoelbasenbal. Dat is een van mijn favoriete sporten. Ja. <laughs> nou, ik vind het ook... Ik, ik, trouwens, al die, uh, die sporten voor uh, uh, minder lichamelijk bedeelden... die dat vind ik altijd prachtig. basketbal als je dat op televisie ziet, vind ik dat ook hartstikke mooi. Maar dat vind ik zitvolleybal. En uh, uh, ik zeg, al die sporten, net zoals de Paralympics, vind ik qua beleving... Uh, heb ik daar veel meer mee dan met dat uh, opgepompte Olympische gebeuren allemaal. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Je hebt het gehad uh, Piet Koper, gast in de Watertorensport vandaag... over je muziekkeus die nogal merkwaardig is. Je hebt uh, ook de Beatles en de Rolling Stones genoemd. Ja, alle twee, alle twee ja. Ik ben zelfs in, nou weet ik alleen niet meer, voor mij was dat in 65 in Blokker. En dan kijk ik even naar Ruud. 6 juni 1964. <laughs> nou goed, daar was ik in Blokker, was ik erbij. Oh, Jij okay. was erbij? Ja, ja. Ben wel een jaloers op je dan. Ik was erbij in Blokker. Hadden we, ah, die, die, komen, dat, die komen straks nog, Brussels nou, en Stones. kon je dan, uh, voor mij ergens, uh, kon je bij, toen de tijd reisbureau Kerkman in Zandvoort. Die hadden een uh, bus en die, uh, die ging naar Blokker. Dus was ik in, uh, was in Blokker, was ik erbij. Ja, Hartstikke mooi. 5 juni waren ze in Hillegom uh, bij uh, ja, de ja. uh, Vara TV-uitzending. Ja. Playback overigens. En. Ja, uh, en, uh, <laughs> ja want ze stonden met gitaren zonder snoertjes te spelen. <laughs> nu <En>, uh, we <laughs> ze nu akoestisch geloof ik. Ja, ja ze heet nu akoestisch. <laughs> ja. En, uh, maar ze hadden er bij, dat vond ik wel leuk, want ze hadden er bij de Fara eigenlijk nog niet zo'n ervaring mee. Dus moest op een gegeven moment als die plaat begon te draaien moest eigenlijk het zaalgeluid uit. En dat vergaten ze wel eens. Dan, dan, dan hoorde je de drummer nog als een idioot zitten hakken. Terwijl de gitaren niet te horen waren. Dat was ontzettend leuk. U luistert nu naar Ruud Jansen, onze technicus voor vandaag. Hij gaat straks om 12 uur zijn eigen programma draaien. Maar eerst helpt hij hier bij de watertorensport, Sport. Waarin we dus luisteren naar de muziek van onze gast Piet Koper. Erelid van de basketbalvereniging de Lions die 50 jaar bestaat. En we hebben een hele mooie voor hem klaarstaan. The Little Red Rooster. <music> Barking, hounds begin to howl. Dogs begin to barking Hounds begin to howl. Watch out strange camp Little red rooster is on the ground. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, was in het begin van het basketbal in Nederland, zo'n uh, 60 jaar geleden... een van de favoriete nummers van mij, uh, gast van vandaag, Piet Koper. Erelid van de basketbalvereniging de Lions, die 50 jaar bestaat. Jij bent helemaal gek van de Stones, maar opmerkelijk genoeg ook van de Beatles. Ja, ja dat, dat was not done. Dat is, uh, als je dat tegenwoordig zou moeten vergelijken... zou je en Ajax-fan en Feyenoord-fan. Nou, dat kan niet. Dat kan niet, maar ja, toen was dat Stones-fan. Je was of Stones-fan... Of Beatles fan, ja. Ik uh, keek niet zozeer naar de groepen, maar naar de muziek. Ja, en daar kan je niet anders dan fan van beide, uh, beide zijn. En wat vind je mooi van de Beatles? Uh, nou, to, ook de wat vreemdere nummers. de Niet zo voor de hand liggende nummers. You Love You en uh, Hard Day's Night en zo. Maar vooral de wat uh, vreemdere nummers. Norwegian Wood vind ik een heel mooi nummer. Tomorrow Never Knows vind ik een heel mooi nummer. Uh, the It uh, Back to the USSR vond ik een heel mooi nummer. Dus ze zijn echt wel... Uh, ja, vooral de wat minder bekende nummers. Die uh, vind ik schitterend van de Beatles. Is jouw keus, erelid van de Lions? Hier komt hij aan. Tomorrow, never knows. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De Confrontatie <laughs> Op verzoek van onze gast van vandaag, Piet Koper van de Basketbalvereniging The Lions, die 50 jaar bestaat. Dit was eigenlijk een beetje uh, LSD-muziek, hè? Ja, uh, ook zweven, hè? <laughs> Lucy in the Sky with Diamonds. Uh, ja. um, die Amerikanen die toen speelden, die hielden hiervan. Ja. Zowel uh, van de muziek als van de LSD. Ja, nou, ik ken dan uh, voor die Amerikanen waar ik dan wat dichterbij betrokken was, was dan Mike Childers, onze eerste Amerikaan. Hoewel, ik weet niet of Willie... Nee, wacht even. Ik geloof dat onze eerste Amerikaan Willy Carson was. Maar dat was een in Nederland verblijvende Amerikaan al. Ook een hele, hele amabele jongen. Hele goede baseballer. Alleen, uh, uh, die kwam, dacht ik, bij Flamingo's vandaan. Maar dat weet ik ook niet meer zeker. Maar dat was, dacht ik, onze eerste Amerikaan. Maar dat was dan een, ja... Wel geen Nederlands Amerikaan. Echt, een echte Amerikaan. Maar die was al een tijdje hier. Maar echt ingevlogen. Dat was dan... Uh, Mike Childers was dan de eerste. En daar uh, kwam daarna uh, Bobby Bissent ook een hele goede basketballer. Maar ja dat, uh, ja, dat waren allemaal een beetje van die uh, losbollen, zou ik het niet willen noemen. Maar ze genoten van het leven, laten we het zo zeggen. Ja. Maar daarnaast konden ze ook verschrikkelijk goed basenballen en ze verzaakten ook nooit. Hè? Dus de uh, day after, dat kenden ze toen nog niet. Het is wel inderdaad een, een, een belangrijke factor geweest voor de opbouw van het Nederlandse basenballer. Zeker weten. Ja. Zonder Jenko hadden we nou nog uh, gekorfbald. Ook, ook, niks, ook niks mis mee trouwens. Zeker niet met het uh, gemengde korfbal in drie vakken van vroeger. Wat ik dan ook nog uh, in mijn uh, jeugd gedaan heb. Dat was buitenkorfbal, Bij het toenmalige ZKC, de Zandvoortse korfbalclub. En uh, daar hadden we drie vakken. Je had dan een aanvalsvak, een middenvak en een verdedigingsvak. Dus dat, dat tussenvak dat is in de loop der jaren is dat helemaal verdwenen. En ik heb ook geen idee of korfbal nog buiten gespeeld wordt. Ja, ja. ja, ja. Nog steeds buiten. Ja, nog steeds. Ja. Want wat je, wat je ziet op de, de televisie, uh, dat is altijd binnen. Dus ik, ik heb geen idee of het nog uh, buiten gespeeld wordt. Maar toen floreerde hier in de buurt, in ieder geval, korfbal ook wel. Want je had Aurora in, uh, in Haarlem. Je had, uh, uh, bij de Oost de Bruinstraat had je een veld waar nu geloof ik uh, geel-wit speelt. of zo. Daar, had je iets. Daar zat de korfbalvereniging. Tegenover de ijsbaan op dat grasveld daar. We ja. toen, daar zit trouwens nog steeds een kortebalvereniging. En daar spelen ze nog buiten, hoor. Ja, ja. en dat is, uh, ja, was ook een hele leuke sport, kortebal. Ja. U luistert naar Piet Koper. Hij is de gast in de Watertoren Sport. En dat gaat vandaag over het 50-jarig jubileum... van de Zandvoortse Basketbalvereniging, de Lions. Daar gaan we straks over praten. Van Piet Koper draaien we zijn favoriete muziek. En een van die nummers uh, die hij gekozen heeft is Pieter Tosch. Oh, sorry, okay, is eerst Field time. Diamond, ja. zegt Ruud. Ja. Nou, dat mag ook. En daarna gaan we even bellen, want het is een heel bijzondere dag. Bellen met Arnan Berg. En dat gaat natuurlijk over het record, Haring Happen, vanavond om zes uur. Morningside. And no one cried. They simply turned away. And when he died, he left a table made of nails and pride. And with his hands, he carved these words inside. For my children Morning light Morning bright I spent the night That make you weep Morning time Wash away the sadness From these eyes of mine For I recall the words An old man signed For my children And the legs were shaped with his hands And the top made of oak and wood And the children who sat around this great table Touched it with their laughter Oh, that was good Morning side An old man died And no one cried He surely died alone Voorzitter, oh, not a de would die the gift he de woorden die he carved became zijn die ja, we moeten maken. Diamond, Prachtige muziek morning En dat is gekozen door de gast van vandaag in de watertourensport, Piet Koper, in verband met het 50-jarig jubileum van de basketbalvereniging, de Lions uit Zandvoort. Maar het is ook een heel bijzondere dag. En aan de telefoon hebben we een van de organisatoren van dat geweldige gebeuren vanavond om 6 uur bij het gemeentehuis. En dat is Arlan Berg. Arlan, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je nerveus? Nou, nee, dat niet hoor. Ook nog niet erg gespannen. Het gaat nog goed, alle voorbereidingen. Dus als het maar droog blijft vanavond, hè, dat is even de vraag. We moeten droog blijven, dan kan het best wel eens zijn dat er genoeg mensen op de been komen. We hebben zoveel leuke reacties. Ja, het dat, dat is ook een ontzettend leuk initiatief. Jullie hebben een, een groot aantal organisatoren, hè? Ja, ja we organiseren uh, wereldrecord Haringhappen. Met zeven Zandvoortse vis. Uh, Visboeren, om het zomaar te doen. <laughs> uh, en uh, we willen, het record zijn nu 941 uh, haringhappers, om tegelijk een haring te laten happen. En dat is uh, geplaatst in een plaatje ergens in Friesland. En wij dachten, we moeten een record kunnen schrijven. Als Zandvoort, uh, Gemeente Zandvoort. Drie haringen in het wapen. Dat zou toch fantastisch zijn als we nu weer een record zetten. Dus, ja, dat moet toch lukken? Zo minimaal duiz duizend mensen op de been te krijgen. En, en heb je het idee, leeft het een beetje? Heel erg, heel erg leeft het. Als je de Facebook, uh, de Facebook berichten, wat we zelf plaatsen wordt heel veel gedeeld. Heel veel wordt er gereageerd. Vanochtend heb ik de aftelklok op Facebook gezet. Uh, hoeveel uur het nog was, dat ik vanochtend begon in de Loods hadden we nog uh, 11 uur en uh, drie kwartier uh, te gaan. Dus ik was even na 6 uur al in de Loods. En uh, ja, dan uh, gingen mensen gelijk op reageren op die foto, dit plaatje van nog 11 uur en zoveel minuten. Oh ja, we komen, we komen dus. Het, ik sta zelf vandaag aan mijn harenkraam in Haalem te werken. En dan komen mensen zelfs, nou als het goed weer blijft, dan komen we dus. In, zelfs in Harlem leeft het. Ja, ja, maar jullie gooien allemaal de kramen dicht om, uh, om half zes? Nee, nee, nee. nee. nee. We, de, de verkoop gaat eigenlijk bij alle kramen gewoon uh, door. Wat, wat dat betreft zijn we goed georganiseerd. Uh, we hebben allemaal uh, authentieke oude haringkramen staan, en die houten haringkarren. Leuk. Daar zetten we er uh, vijf uh, van neer. Uh, en daar, daarvan hebben we vijf uh, verdeel, verdeelpunten. Iedereen die het, uh, we hebben een heel afgesloten terrein op het Raad het plein. Iedereen die het plein oploopt, die krijgt een nummer uh, geroepen. Uh, welk nummer ze moeten zijn, welke kraan, waar ze de haring kunnen halen. Want het is natuurlijk ook een plus om die uh, minimaal duizend haringen uit te delen op tijd. Ja. Uh, dus iedereen die krijgt een nummer, bij die kraan mogen ze de haring uh, halen. Uh, dus uh, je loopt via de kant van de HEMA, loop je ons afgezette terrein op, daar staat de notaris, die doet wat tellingen, het moet echt allemaal officieel gebeuren. Leuk. Je mag niet van buiten het hekwerk het terrein oplopen, want dan mislukt de telling en dan mislukt ook ons wereldrecordpoging, dus alles is een beetje strak georganiseerd uh, met spelregels. Ja. Nou ja, jullie zijn met z'n zevenen, dus als je allemaal een 150 van die mensen stuurt, dan ben je er ook al natuurlijk. Dus het moet eigenlijk kunnen lukken. Ja, als het weer mee zit, moet het kunnen lukken. Dus zoveel reacties en het is ook eigenlijk leuk leuker zoveel mogelijk Zandvoortse mensen meedoen. Want we kunnen al Zandvoort een worden. dan staan we wel in de boeken natuurlijk. We hebben vanochtend om 7 uur, hadden we TV Noord-Holland ook al in de loods. Dus er is echt aandacht genoeg. Jullie bellen, we zijn bij jullie al... Twee keer hiervoor in de uitzending geweest op de goede zandvoort. Dus het leeft bij heel veel mensen. Dus. Geweldig idee trouwens. Van wie was het idee? Ja, van mijn tweelingbroertje. Die van Patrick. Uh, had het al eerder, die had, van Patrick. <laughs> uh, die had het al eerder als, uh, als uh, idee. Die wilde zelf al een keertje op culinair Zandvoort staan. Wat toen niet is gelukt, want toen waren er veel deelnemers. Toen kon hij er niet bij staan. Maar hij had dat eigenlijk al een keertje in zijn hoofd... om het te organiseren tijdens het culinair Weekend, uh, te noemen. Ja. Uh, en omdat we toen zelf niet op culinair konden en mochten staan... Toen is het uh, eventjes laten verwateren, om het dan maar weer bij de vis te houden. En, uh, en nu dan met een uh, pop-up Zandvoort gebeuren. Toen hebben we het leven ingeroepen. en uh, Ze hebben iedereen benaderd. Uh, Jaap Kroon, Vis van Floor, Bouda Vis, van dam uh, Arie Guits niet te vergeten. Of, uh, of iedereen mee wilde doen. Nou, iedereen was enthousiast. En toen hebben we hem ingediend voor, de pop voor het pop-up, pop-up, gebeuren. Dus. Als er meer mensen komen dan duizend, is het niet erg. Jullie hebben duizend haringen, maar dan krijgen de mensen een bonnetje. 1500 haringen? We hebben 1500. Of 1500, ja. Maar als, als er meer komen, krijgen de mensen een bonnetje. Hè? Ja, als er meer dan 1.500 komen, we, we, we hopen gewoon een stevig record neer te zetten. Maar als er meer dan 1.500 haringen komen, dan, uh, dan uh, hebben we 500 hoedbonden. Dus we stellen niemand teleur. Dan kunnen die gewoon uh, in de komende periode bij een van de zeven visboeren een gratis haring ophalen. Geweldig initiatief Arlan, dankjewel. Ja. Veel succes vanavond en ik ben er eigenlijk van overtuigd, het lukt. Ja, als jullie ook komen, dan hebben we er weer een paar erbij. Dus Ik zal er zijn. Heel goed. Dit was Alan Berg ja. over, het, over de recordpoging vanavond op bij het gemeentehuis van de Haringhappers uit Zandvoort. We gaan eruit, dit programma, de Watertoren Sport, met gast uh, Piet Koper. En daar is hij dan, Pieter Tos. In the beginning was the word. world was ja. In the beginning Jah created the heaven and the earth. And then created man of his own likeness, He gave unto is my hand and my strength, so shall I be is a shield upon my right and my left hand, so whom shall I be afraid? Jai is my key. is my light and my salvation So who shall I fear? He's my guide throughout this creation So whom shall I be afraid? is my King my guide in my resting and my rising so who shall I feel he's my guide when I step out and forward so whom shall I be afraid is my king God is my guide when Philistines come down upon me. So who shall I? He is my guide when my enemies come to devour So who shall I be afraid? he is my.